Obama bracht ook de mensenrechten ter sprake. Wij blijven wijzen op het belang van de rechten van alle mensen, zei de Amerikaanse president. Volgens Xi is er de laatste 30 jaar op het gebied van de mensenrechten in China enorme vooruitgang geboekt. Hij voegt eraan toe dat er altijd ruimte is voor verbetering. De Amerikaanse regering hecht groot belang aan het bezoek van Xi Jinping. Algemeen wordt aangenomen dat hij volgend jaar de Chinese president Hu Jintao opvolgt. In een loods in Engeland zijn meer dan 400 werken van Karel Appel gevonden. De tekeningen, schetsen en notities van de Nederlandse schilder verdwenen tien jaar geleden, toen ze werden vervoerd van het atelier van Appel naar de Karel Appel Stichting in Amsterdam. De kunstwerken werden ontdekt toen een opslagbedrijf de loods kocht en het pand leeghaalde.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 Wordt gebasketbald in de Verenigde Staten. Er werd getennist in Nederland. Wij volgen het. Er is nog meer live muziek van Piepschuim. En we beginnen zometeen met een oproep van het CDA Maastricht. Goedenacht. u luistert naar Radio 1. Het is twee minuten over drie. Op het vroege begin van 15 februari. Tot vier uur is dit nog steeds wakker van omroep WNL. Het kinderpardon. We zijn nog vroeg in 2012... maar het zou zomaar kans kunnen maken op het woord van het jaar. Begonnen met de website die GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi in het leven riep... is het inmiddels een initiatief dat verschillende partijen... op lokaal en regionaal niveau steunen. Opvallend nieuws vandaag kwam uit Maastricht. De lokale CDA-fractie aldaar kondigde namelijk aan een motie voor een kinderpardon in te dienen. Daarmee is de Maastrichtse fractie de eerste CDA-fractie van het land die minister Leers tot actie aanspoort. Initiatiefnemer is fractielid Peter Gele. Goedenacht. Ja, Goedenacht. U diende zoals gezegd een, uh, een motie voor het kinderpardon in. Waarom precies? Nou, Ik wil even rechtzetten dat wij niet de eerste fractie uh, van het CDA in het land zijn... Maar wel degene die het initiatief genomen hebben. Kijk, want wat, u zegt eigenlijk... de achterban was hier al heel erg voor. Maar wij nou, doen de actie. Ja, ja wij, wij vinden dat, dat ook gezien de uitspraak... die gedaan is tijdens het CDA-congres in oktober... Als 85% van de aanwezigen heeft toen gezegd... we willen een humaner beleid hebben, hebben wij gezegd... nou en ook uh, luisteren naar de achterban hier uh, bij ons in het zuid limburgse dat wij uh, dat uh, meer druk willen uitoefenen. Ja, en dit gaat natuurlijk recht in tegen wat minister Leers, een CDA-minister... op dit moment zegt, Wordt hij bij de 15% die niet voor een humaner beleid staat... of ziet hij het begrip humaan beleid anders? Ik weet het niet, minister Leers heeft een andere verantwoordelijkheid. Wij zijn volksvertegenwoordigers en het CDA die probeert te luisteren. En ik denk dat het duidelijk is dat wij ja de achterban dat we die nodig hebben voor de steun. En uw vraag van Leers. Of die dat wel of niet zou steunen, dat weet ik niet. Ja. Uh, Denkt u dat hij misschien diep in zijn hart eigenlijk wel wil steunen... steunen maar dat hij gebonden is aan nou ja, de regering waarin hij nu zit? Nou, ik denk dat ik moet zeggen dat de uh, minister Leers goed bezig is aan de voorkant... Uh, van, uh, van het hele asielbeleid. Maar dat we natuurlijk te maken hebben met een meer van jongeren... die tussen de wal en het schip geraken... door datgene wat voor uh, Leers allemaal is gebeurd... En, en, wij vinden het belangrijk dat daar nu duidelijkheid komt. En niet wij alleen, maar inmiddels hebben 48 gemeentes in Nederland... Uh uh, dit ook ondertekent. Ja. Nu, nu, nu zegt u, uh, minister Leers voert een goed beleid... maar er vallen nou ja, veel uh, kinderen in dit geval tussen wal en Schip. Dan duwt ja. u natuurlijk ook, uh, waar het allemaal mee begon, Mauro... Ja. het gezicht eigenlijk van, ja. Ja. Ja. van deze ja. mensen. Vindt u dat Leers in die casus goed heeft opgetreden? Nou, ik, ik wil even rechtzetten dat uh, het gaat ons niet over de individualiteit... Maar ik denk dat dat leidt tot zieligheid. En ik vind dat wij de kracht van ons als, als samenleving moeten zien om er, om er nu duidelijkheid in te verschaffen. En of leers daar wel of niet goed in heeft opgetreden, daar, daar ga ik geen uitspraak over doen. Nee. En wat, wat wilt u precies bereiken met deze motie? Wat, wat, hoe, hoe kan vanuit Maastricht worden opgepakt dat het, nou, ik neem aan, landelijk wordt ingevoerd? Uh, nou, u, u weet dat, uh, dat GroenLinks uh, en de Partij van de Arbeid... die hebben inmiddels nogal wat aan de, uh, gewerkt om het een en ander uh, ja, ik zal onder de aandacht te brengen. En inmiddels zijn daar uh, bij die petitie uh, 124.000 ondertekenaars geweest. Ja, en uh, hoe dat dadelijk verder gaat, ik weet het niet. Ik hoop dat, want Lelystad, dat heb ik net gehoord, dat is net vers van de pers... Daar heeft ook een CDA-fractie mede ondertekend het, uh, het kinderpardon. Dus wij zijn niet de enige die dat als CDA doen. Hoort u in de wandelgangen zitten nog meer aan te komen? Uh, CDA's? Ja. ja, zeker. Ja, we hebben, mijn fractievoorzitter is eigenlijk is die woordvoerder, maar omdat u graag met mij wilde spreken, heb ik dit als enige gedaan. Maar uh, wat, wat belangrijk is, dat de signalen die wij uit het land krijgen... van CDA-afdelingen, die ons bellen en zeggen... God, mogen we die motie van jullie ook eens inzien? Dus ik, uh, ja, ik hoop dat uh, minister Leers uh, dadelijk zegt van... God, ik vind het toch wel belangrijk genoeg. Dat heeft hij ook gezegd tijdens het congres. Toen zei hij, uh, nou, hij zegt het is een ondersteuning van mijn beleid uiteindelijk de uitspraak die het congres gedaan is. Minister Leers is natuurlijk uh, voormalig burgemeester van uw stad, Maastricht. Ja. Uh, denkt, u dat u, uh, uh, denkt u dat minister Leers daarom ook extra gevoelig is... voor een motie die gedragen wordt vanuit Maastricht? Ik denk dat minister Leers zo wijs is om alle moties uh, die worden ingediend, om die uh, uh, in ieder geval goed te beoordelen. Uh, en uiteraard hebben wij een goede relatie, alleen hij heeft een hele andere verantwoordelijkheid dan wij die hebben. En dat wil ik toch even benadrukken. Heeft hij toevallig zelf al uh, gereageerd? Hij heeft al met mijn, uh, met mijn fractievoorzitter uh, heeft hij, uh, gereageerd. Ja. En wat was de reactie? Ik denk dat, uh, dat u dat aan uh, mevrouw Vivian Heijnen moet vragen, okay. want uiteindelijk ben ik daar niet bij geweest bij dat gesprek. Ik, ik weet dat uh, Martijn van Helvoort, uh, uh, onze uh, provinciale uh, fractievoorzitter, die, uh, die was erg positief gestemd. Er zijn in ieder geval dus vanuit het hele land, als ik u goed begrijp, positieve reacties op uw plan. Vanuit de CDA Maastricht is er dus een motie ingediend voor een kinderpardon. En wij spraken erover met Peter Geelen, dank u wel. En heeft u nu ook een mening over het kinderpardon? Uw mening is meer dan van harte welkom bij onze redactie op het telefoonnummer 0800-1121. Aarzel niet, pak de telefoon en zeg wat u ervan vindt 0800-1121. En terwijl u massaal belt, gaan wij over naar het item dat eigenlijk al beloofd was in het eerste uur. De rubriek waarin Klein Nieuws groot is. Het beste van onze collega's van de regionale zenders in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Het was vandaag Valentijnsdag en dus moeten we in deze rubriek daar ook aandacht aan besteden. Nu konden we met RTV Noord-Holland naar de Valentijnskade. Maar wij kozen voor liefde uit het dierenrijk met RTV Drenthe. Liefde tussen leeuwen. Het uh, is prachtig, al klinkt het misschien wat raar. Ja, deze romans tussen leeuwen, Brandy en Zulu is wel een beetje kunstmatig tot stand gebracht. Ja, Brandy is begin dit jaar van de pil afgegaan. Die kregen ze van de verzorgers uh, <laughs> dagelijks. En uh, ze is nou, eigenlijk vrij vlot daarna kross uh, geworden. Nou en. Uh, dan is het uiteindelijk nu wachten op, uh, op het vervolg. En eenmaal krols lusten Brandy en Zulu er wel pap van. Ja, elke keer als, uh, als Brandy naar hem toe kroop, nou, en elke keer, dat wil zeggen wel, nou, drie, vier keer per uur dat, uh, dat ze wel wilde... Nou, dan reageerde hij daar ook uh, enthousiast op. Dierlijke liefde, het blijft mooi, alhoewel dit nogal raar klinkt. Haar zuster Tia komt een kijkje nemen. En zo zijn we getuige van een staaltje zusterliefde. He's holding back, he's hiding. What I can't decide Why won't he be the king I know he is The king I see inside Blijkbaar aangestoken door zoveel zusterlijke genegenheid Wendt Brandy zich op Valentijnsdag toch nog een keer tot Zulu Ja, er wordt zoveel liefde bedreven in de Emmertse dierentuin Een nieuwe leeuwenbaby kan niet ver weg zijn en dan nu in de categorie lullig. Hier je auto maar hebben geparkeerd. Tijdens het leeghalen van de glasbak ging er iets fout. De middelste haak schoot uit de beveiliging. Honderden lege wijnflessen belanden op een peperdure Mercedes. Ja, bij het legen van een glasbak in Groningen is er iets zo misgegaan... dat de auto bedolven is onder een lading glasscherven. En hoe reageer je dan als echte Groninger juist broodnuchter? Ja, ja, dat is even schrikken. Ik zat heerlijk bij de kapper, maar ja. Ik kwam terug en ik zag allemaal mensen om, de, om mijn auto heen staan. En een hele voorraad uh, flessen erop. Ja, de Mercedes had een nieuwwaarde waarde van maar liefst 130.000 euro. Maar er wordt al snel door de eigenaar gerelativeerd. Ach, het is ook een auto. En het uh, kan altijd weer klaar. Niet zo'n probleem. En ik heb het zelf niet gedaan, dus. En dat is misschien wel het belangrijkste. Ja, en er is ook direct een wijze les geleerd. Eén ding is duidelijk, Harry Streu parkeert nooit meer zijn auto in de buurt van een glasbak. Doe ik nooit weer. Maar ik, vanmorgen toen ik parkeerde heb ik hem expres al een paar meter voor de glasbak gezet. Maar dan nou zie je, ik had hem er beter voor kunnen zetten. Dat was het niet gebeurd. We eindigen deze rubriek met het verhaal van Jason. En Jason is een held. Dit is Jason. In een korte tijd verloor hij zijn moeder en oma. En zoals hij zelf zegt, de rotziekte kanker. En dat. Dit is mijn moeder en dit is mijn moeder alleen. Jason wil eigenlijk maar één ding. Dat het bij alle mensen weggaat. En dat het nooit meer terugkomt. En hij zet nu al zijn woorden om in daden. Hij traint hard op zijn skelter. Het je rijden niet zo goed ja, Jason oefent heuvel op en heuvel af, want hij wil volgend jaar namelijk graag meedoen aan de speciale fietstocht op de Alp Dues. Door deze hoge berg in Frankrijk op te skelteren hoopt hij zoveel mogelijk geld op te halen. En hoeveel geld hoop je in te zamelen? Oh, wel meer dan 100. Jason wilde meer dan 100 euro ophalen. Volgens zijn vader staat de teller inmiddels al op 14.000 euro in de strijd tegen kanker, zoals ik al zei. Jason is een held. Er kan natuurlijk altijd meer geld bij. U hoort de fragmenten van RTV Drenthe, RTV Noord en Omroep Gelderland. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. We hadden het zojuist nog over het kinderpardon. Het CDA in Maastricht stelt dat voor. En wil de minister terugroepen uh, als het gaat om uitzetting... van uitgeprocedeerde, jonge, minderjarige asielzoekers. In ieder geval in, in schrijnende gevallen. We vroegen u om uw mening. En aan de telefoon meneer Zonneveld. Meneer Zonneveld, goedenavond. We zouden contact hebben met meneer Zonneveld. Meneer Zonneveld, bent u er nog? Ik ben er nog. Ah, kijk, u was het, uh, bent het ermee eens, hè? De, het kinderpardon ik, ik, moet er ik komen. Ik klink heel zwak, meneer. Sorry? Ik klink heel zwak. Oh, ik, ik weet niet precies of dat. Ik daar... hoor er bijna niet. Kunt u mij toch een klein beetje verstaan op dit moment? Een klein beetje, ja. Oké, okay, nou, ik hoop dat u mij genoeg verstaat om de vraag te horen. U bent het eens met, het, uh, met uh, CDA Maastricht dat kinderpardon moet er komen. Uiteraard. Ik vind het gewoon te, te, te gek voor woorden. Ja, wat, want, want uh, u vindt als kinderen. Wat vindt u eigenlijk? Waarom moeten ze blijven? Nou, ik vind het gewoon terecht geworden dat je kinderen van 8 of 10 jaar. dat je terugstuurt terwijl ze helemaal in Nederland opgegroeid zijn. de cultuur helemaal niet meer kennen en de taal niet meer van het land waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Ja. Kijk, je kan wel een, een strak beleid proberen te voeren. maar dat kan je niet met kinderen doen. De menselijke maat moet erin blijven. Pardon? De menselijke maat moet erin blijven. Oh, zie je zeker, ja. Dank u wel. Meneer Zonneveld, heeft u nou ook een mening over het kinderpardon? 0800-1121. Het is uh, bijna 15 minuten over drie. Ik denk dat we maar weer uh, plaats gaan maken voor live muziek. En dat moet allemaal snel, snel, snel. Want de band Piepschuim speelt DWDD. DWDD is weer voorbij. Nu ben je weer thuis. Je hebt jezelf weer overtroffen. Kijk, de herhaling op de buis. En zie jezelf nou zitten in je Italiaanse pak. En dat arme dierig schrijvertje krijgt onderuit de zak. En wat praat je lekker snel en zo goed gearticuleerd... Terwijl je de politicus Een paar wijze lesjes leert De tafelheer is onopvallend Vult je hier en daar wat aan Als hij zich netjes blijft gedragen Maar hier straks in je schaduw staat God, wat zit je haar? Ben je media uniek? Wat moet de wereld zonder jou? Gelukkig ben je zelden ziek. God daar heb je Ari Boomsma, Peter R en ook een vrouw. Ze vervuilen het beeld toch wel een beetje. Hij ah, kijk de camera weer op jou. Daar heb je Felix Rotterberg over de kiezer die bestraft. Hij is het Prem of Jantje Mulder die de camera inblaft. En Nico Dijkshoorn doet een versje dezelfde als afgelopen dag. Toch vraagt hij zich weer af of hij dat zeggen mag. Mag ik dat zeggen? Ja. Dat mag ik zeggen. De muziek, de muziek, het beste van dit moment. Je zult er straks niets meer van horen, maar daar raak je aan gewend. Het zijn toch de allerbesten. En dit is hun debuut. De sterren van de hemel voor de duur van een minuut. De gitaar was wat valsig, de gitaar was niet gestemd en wat er nog muziek mag heten, wordt door techniek nog wel getemd, ah gelukkig daar ben jij weer. Met naast je Mark marie Tijd voor een psychologisch interview. Van een minuut of drie. En Mark marie piepelt, ja nee, niet. Hey, hey, <lacht> Wat een prachtig programma. Dat doet toch niemand jou maar na. En de gast die is beleefd. Zeg dankjewel en alsjeblieft. wil je te kort praat over zijn boekje. Ja zo heb je ze het liefst. En Soms, soms word je overvallen. Dan word je zeer melancholiek. Wat als ik straks oud ben? En misschien word ik wel ziek. En dan de angst en ook de vraag. Waar doe ik het allemaal voor? Als ik er niet meer ben, draait de wereld dan wel door. Programma heet in veel te stak, strakke broeken. We worden piepschuim en DWDD. En nog een keer piepschuim in dit uur van nog steeds wakker. Terwijl in ons land de ochtendbladen van de pers rollen, hebben ze in sommige delen van de wereld alweer de lunch achter de kiezen. We maken vandaag weer eens een uitstapje naar het buitenland voor de voorpagina's van de Ochtendkranten. De China Daily kopt dat de Chinese fondsen de neus ophalen voor Angela Merkel. Omdat investeren in de euro een te groot risico zou zijn, doen de Aziatische banken en fondsen niet mee. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de grote onzekerheid die er nog steeds heerst rond de euro. De Chinese banken zijn bang dat de Eurolanden hun schulden niet terug kunnen betalen en dat ze naar hun centen kunnen fluiten. Ook in de Australian staat de voorpagina vol met geldzorgen. De hoge kosten die bedrijven in Australië maken zouden de economie uithollen. De mijnbouw is nu nog de industrie die de Australiërs financieel op de been houdt. Mochten de bedrijfskosten nog verder oplopen... dan bestaat de kans dat vooral buitenlandse bedrijven Australië verlaten. De krant meldt ook dat die bedrijven nu al op zoek zijn naar goedkopere alternatieven... als Zuid-Afrika en Congo. Op de voorpagina van de Nieuw-Zeelandse Dominion Post het gehackte e-mailaccount van minister Murray McCully. De internationale activistengroep Anonymous slaagde er op die manier in om een aantal gevoelige e-mails uit de inbox van McCully te vissen. De hack vond al in april vorig jaar plaats, maar werd pas vandaag bekendgemaakt. De in april gelekte e-mails zouden weliswaar persoonlijke informatie bevatten, maar van het lekken van staatsgegevens is geen sprake. Ja, en dat was het uh, overzicht van de buitenlandse kranten. De verre voorpagina's. Dankjewel, Kees Dorrestein. Het is 20 minuten over drie. Van de krant zijn ze van de pers naar de Volkskrant gegaan. Maar gelukkig blijven ze nog gewoon bij ons op de radio. Ik heb het over onze favoriete satirici van Nederland. De helden van de speld. Dit is het satirisch weekoverzicht van de speld. Globaal nieuws van de speld met Diederik Smit. Een heel goede nacht, van harte welkom bij Globaal Nieuws van de Speltop Radio 1. We beginnen met het volgende nieuws. De geruchten op de site van Reuters over de dood van Elvis Presley zijn gisteren op Twitter bevestigd. Eerder op de dag ontstonden er al speculaties over het nieuws nadat CNN, de BBC, de NOS en Al Jazeera het bericht van Reuters hadden overgenomen. En dan, afgelopen maandag is rustig verlopen. De autoriteiten zijn tevreden over het verloop van de dag. Ja, wij gaan snel verder met onze terugkerende rubriek. Mensen die dingen komen brengen en waar wij dan wat over vertellen. Ja, welkom. In de buurt is Olaf Kamphuis. U heeft hier een, uh, ja, wat is het? Een soort vaas. Uh, mag ik vragen, hoe komt u eraan? Het is een ding dat altijd in de familie is gebleven. Het komt eigenlijk van de Afrikaanse savannen. Uh, mijn voorouders komen daar ook oorspronkelijk vandaan. Die zijn inmiddels overleden. Mm. Ja, en het ligt inmiddels zeker 47 jaar in een doos in de bijkeuken. En dat heeft al die tijd daar gelegen? Ja, in een doos in de bijkeuken. 47 jaar? Ja. Niet te geloven, zeg. Ja, Erik Veldhuis, conservator van het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Wat zien we hier eigenlijk? Ja, wat we hier zien is een killerieten vaas uit de prehistorie. Om mm -hmm. precies te zijn uit het pre-boreaal... Ja, als je het zo ziet, dan zou je natuurlijk denken dat het uit de 28e eeuw voor Christus komt. Ja. Maar niets is minder waar. Het komt in werkelijkheid uit de 27e eeuw voor Christus. Maar door krassen en vlekken die erop aangebracht zijn, lijkt het alsof het veel ouder is. Dus hij is eigenlijk niet zo oud als hij eruit ziet? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik denk dat daar echt ruim 100 jaar verschil tussen zit. Ja. Het aardige is dat uh, bij dit object... Uh, dat zowel de bewerkingsmethode als de vorm een soort citaat, een, een indirecte verwijzing is... naar een object uit een hele interessante periode van nog eerdere tijden. Maar welk object of welke tijden precies, Ja, dat is helaas onbekend. Maar u zegt dus eigenlijk, het lijkt op het eerste oog heel bijzonder... maar eigenlijk is het gewoon kitsch volgens u. Ja, absoluut. absoluut. Hm. Het is uh, een oorspronkelijk blauw met witte vaas en toch... Vrij voorspelbare vorm. Ja. Ook voor die tijd weinig origineel. Ja, wat wel heel aardig is om nog even erbij te zeggen, is dat het een, een, dat bloemen in vazen zetten in die tijd nog helemaal geen gewoonte was. Okay. Ja, dus ook toen had je er niks aan. Uh, en je kunt je ook voorstellen dat het door de eeuwen heen aan temperatuurverschillen blootgesteld is. Hm. Ja, dus het geldt eigenlijk al heel lang als uh, kitsch. Ja, maar dat, dat het al duizenden jaren als kies geldt... betekent niet dat het nu ineens niet meer zo is. Nee. Overigens, sinds de jaren zeventig... is men dit soort fasen uit die periode echt gaan herwaarderen. Het is wel aardig dat daar vorig jaar abrupt een einde aan is gekomen. Maar uh, Olaf Kamphuis, u blijft het gewoon bewaren in de bijkeuken... ook de komende 47 jaar? Ja, ik denk het wel. Hij staat daar prima ook... omdat we drie jaar geleden nog de bijkeuken hebben verbouwd. Dus uh, dat zit voorlopig wel goed. Nou, heel mooi. En uh, mag ik u vragen wat u destijds voor die verbouwing heeft betaald? Bijna 14.000 euro. Nou, dat is een heel mooi bedrag natuurlijk. Dank voor uw komst. En tot zover globaal nieuws voor deze week. Dag. Tot over het satirisch nieuwsoverzicht van de Speldmeerspeld speld op speld.nl. Stel je eens voor, Ajax wil haar spelers fors minder betalen... waardoor alle spelers besluiten te staken. Het lijkt een onwerkelijk scenario, maar dat is wel ongeveer... wat zich in de NBA heeft afgespeeld. Door oneenigheid over salarissen legden alle spelers... van de grootste clubcompetitie ter wereld het werk neer... en werd er 149 dagen lang niet gebaasgebouwd. De staking is inmiddels voorbij en sinds tweede kerstdag worden er weer wedstrijden gespeeld. Maar door de kortere tijd is het speelschema nu overvol en worden er bijna iedere dag wedstrijden gespeeld. Zo ook vannacht. Niel Petersen, hoofdredacteur van de website sportamerica.nl, die kijkt al die wedstrijden. Niel, goedenacht. Goedenacht. Hou je het allemaal nog een beetje vol dat die NBA bijhouden of wordt het nu al erg veel? Uh, nee, het gaat op zich op prima. Ik moet zeggen dat ik uh, niet elke nacht uh, alles <lacht> kijk, maar uh, dan uh, kijken andere redacteuren. En, uh, vanavond is het een best boeiend potje. Uh, we zijn op dit moment uh, zes zeven wedstrijden bezig. En, uh, met uh, wij hebben dan allemaal zo'n NBA League Pass en dan kan je alle wedstrijden kan je een beetje tussen scrollen, Dan kan je het lijf kijken. Ja, en er zijn een paar grote clubs natuurlijk. Dat heb je in iedere clubcompetitie. Wat zijn nou ja, de, nee. grote, de, de grote clubs uit de NBA op dit moment? Ja, de, de, de, de leidende teams zeg maar. Je hebt het oosten en het Westen in het begin. En de Oosten wordt, ja, wordt geleid door de Chicago Bulls, die staat daar bovenaan. En het Westen is dat de Oklahoma city Thunder. Oké, okay, maar als ik, ik weet niet zo heel erg veel van de NBA. Ik weet alleen dat LeBron James de meest verdienende en de allerbeste is. En Miami Heat, zijn club, die staat al 20 punten voor. Heel goed. Heel Kijk, goed. ja. Ja, dat hij de allerbeste is, daar uh, ja, dat is allemaal wel een aardige discussie als ik dat uh, bij ons op de website zal zetten. Maar het is in ieder geval een van de ja, bekendste spelers. En ook nou, hij is goed. zijn eigen cartoonserie, toch? Ja, klopt. Nou, dan ja, ben je wel ja, een hele over... grote speler, volgens mij. Ja, nee, absoluut. Het is een hele grote speler. <laughs> en, uh, maar uh, Miami Heat staat er 20 punten voor. Tegen wie spelen ze op dit moment? Ze spelen tegen de Indiana Pacers. Okay. Is dat <laughs> nog een wedstrijd die ze wel moeten kunnen winnen? Ja, dat... Uh, dat moet kunnen. Ze zijn tweede op dit moment, Miami, en spelen tegen een nummer vijf in het oosten, En dat zijn de Pacers. En, uh, maar het, ja, het grote verhaal, en het is deze week eindelijk een beetje doorgekomen in het Nederlands. Maar dat is wel leuk om te zien, is een, uh, ja, een, uh, een, een Amerikaan met Aziatische roots, Jeremy Lin. En uh, ja, het is een heel apart verhaal. Hij was eigenlijk voor geen enkel team goed genoeg. Toen hebben New York Knicks hem een kans gegeven. Toen zeiden nee, je bent onze derde keus. En toen raakten er mensen gebaseerd. Het ging niet goed met de Nix en toen kreeg hij een kans. En sindsdien gaat het, ja, gaat het echt zo goed met de Nix en met Jeremy Lin. Dat is de sensatie van de NBA, antwoorden. De sensatie van de NBA. Hij is een Harvard-student. Hij uh, is gewoon een hele, hele slimme jongen. En uh, nou, daarna was hij net niet genoeg, uh, goed genoeg om uh, gedraft te worden. Dat betekent dat, uh, dat teams je dan kiezen. En toen ging, ging hij naar summer camps en toen mocht hij met uh, een team meedoen, de Golden State Warriors. Maar die zeiden na één jaar... Dank u wel, meneer Lin. En uh, toen mocht hij vertrekken. En uh, ja, uiteindelijk is hij nu bij de Knicks terechtgekomen. En uh, had eigenlijk helemaal niks. Hij sliep bij zijn broer op de bank in New York City. Uh, want hij had geen geld, hij had geen club. En uh, hij is nu de held van de hele NBA. Welke, welke wedstrijd ben je op dit moment op je scherm aan het volgen? Want ze zijn nog bezig, toch? Ja, de New York Knicks uh, ben ik dus aan het kijken. Maar kijk aan, hoe, hoe doet Lin het? Uh, ja, hij, hij begon een beetje uh, ja, verrassend uh, niet, niet zo goed, om het zo maar te zeggen. En uh, hij doet het nu uh, goed. Hij heeft al twintig uh, punten gemaakt en elf uh, assists. En het is uh, uh, nog drie, iets, meer dan, uh, iets minder dan vier minuten op de klok. Ja. En uh, de Nick's staan negen punten achter. Eh, eh, waar we het gesprek mee begonnen was de, de, de lange staking die is geweest. En nu ja. het overvolle schema. Merk je dat ook aan de wedstrijden? De, ligt het tempo misschien lager of zijn er meer blessures? Ja, wat je meer merkt is dat, uh, ja, er zijn heel veel blessures. Uh, ja, het is gewoon heel, inten de, de intensiteit ligt heel erg hoog. En wat je ook merkt is dat uh, teams die uh, bijvoorbeeld een Boston Celtics, dat is een, een van de kanshebbers voor de titel, elk jaar, die hebben een vrij oude selectie. Die kunnen het bijvoorbeeld twee avonden opbrengen om heel goed te, te basketballen. Maar dan die derde avond, ja, dan merk je gewoon dat, het, uh, dat dit seizoen misschien wel te zwaar voor zo'n groep is. Kijk, dus de jonge mensen die hebben echt uh, het meeste voordeel eigenlijk gehad van die stanken. Ja, staken. maar bijvoorbeeld een ster spelen. een van de beste spelers in de NBA is Derrick Rose. Die speelt voor de Chicago Bulls. Dus uh, die staan bovenaan in het oosten. Maar die, ja, die mist nu al een enkele wedstrijden door een rugblessure die maar niet overgaat. En nu hebben ze maar besloten om hem rust te geven. In de hoop dat hij dan uh, ja, wel helemaal fit is als het er echt om gaat natuurlijk in de playoffs. Ja, want dit is allemaal nog dat we toewerken naar uh, de play-offs toe. En ja, dan, dan wordt het echt pas uitgevochten natuurlijk. Ja, want nu, uh, ja, nu uh, spelen ze zoveel wedstrijden. Sommige spelen, spelen drie avonden achter elkaar. En als je ziet hoe, hoe, hoe, hoe zwaar hè, uh, lichamelijk zo'n wedstrijd is... dan is het ja, echt een uitputtingslag uh, voor, uh, voor teams. Maar voor jou als uh, basketbalfan, is het dan wel weer smullen? Of is het een beetje over? Ja, nee, het, het, het, kijk, het, het smullen is dat we, nu heel veel, dat we sowieso basketbal kunnen zien... Nou, dat, daar waren we natuurlijk niet heel erg zeker van, omdat uh, wat je zei met die lock-out. En uh, ja, het is gewoon mooi om weer te zien. En uh, zo'n Jeremy Lin, het was een vrij rustig seizoen tot nu toe. En dat, ja, dat, dat, maar, dat is zo'n smaakmakend verhaal. Dat, uh, ja, dat is prachtig. Is een nou, nieuwe... daar, daar ga je snel kijken. <laughs> er is een nieuwe sportheld geboren. Jij blijft het uh, ongetwijfeld volgen. En hopelijk uh, kom je er weer een paar keer over ons vertellen in onze uitzending. Niel Petersen, hoofdredacteur van Sportamerica.nl. Dank je wel. Terwijl de heren van de piepschuim de studio weer schuiven om straks nog één nummer rechtstreeks rechts en live hier te spelen op uh, Radio 1. Twee. Uh, twee. Ja, oh, oh. extra lang, extra, Kijk, goed, extra, extra, lang long, extra goed. Nou is de moeite ook wel waard. Uh, terwijl zij aanschuiven is het natuurlijk half vier geworden. Tijd voor het Nieuwsminuutje met Kees Toersteen. De hotelkamer waar zangeres Whitney Houston zaterdag overleed... wordt opmerkelijk veel geboekt. Het gaat om kamer 434 in het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles... De Kamer kost 375 dollar per nacht... en de komende tijd is hij niet meer beschikbaar door de vele reserveringen. Het is niet bekend wanneer de Kamer weer vrij is. Er zijn opmerkelijk veel autobranden vannacht in ons land. De brandweer moest uitrukken voor een autobrand in Helmond en Den Haag. Beide branden begonnen vlak voor drie uur. En de Brusselse jazzlegende Toet Tielemans... viert zijn 90ste, 90ste verjaardag met een reeks concerten in België... De bel geeft vanaf 30 april optredens in onder andere Antwerpen, Gent en Dinant. Tielemans werd vooral bekend met zijn mondharmonica. Hij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de begintune van Baantjer. En tot zover... Het Nieuwsminuutje. Nieuws in de Nacht. Dankjewel, Kees Dorenstein. Zoals al aangekondigd door Martijn. We hebben een band bij ons in de studio. Dat is heel normaal. Maar niet normaal is dat Piepschuim hier staat. Wij zijn al een klein beetje fan geworden in de nacht. Ze spelen nog twee nummers. Het volgende nummer heet Vos.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 Een beetje achterdocht, dat is voor vossen niet verkeerd. We zullen allemaal in sterven. Maar de domste gaat het eerst. <tied> Hun zelf angst en een behoorlijk sterk verhaal en de vos die vrat er goed van het versloot ze allemaal.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 Kijk Bastiaan, zo, of Bastiaan, Martijn natuurlijk, ik ben nog helemaal met Bastiaan. Je, Anne. Zo leren we ook nog eens wat in de nacht. We hebben niet alleen goede muziek, we leren ook nog wat. Het fabel Vos van piepschuim. Ze spelen nog één nummer voor de klok van vier uur, dus blijf vooral luisteren. Binnen één, Edmaal haalde Pakistan vier keer het nieuws. Een premier die wordt aangeklaagd, de president van een buurland die contact zoekt. Wat is er aan de hand? WNL-collega Kamran Oela volgt de ontwikkelingen. Hi, Kamran. Ja, de Afghaanse president Karzai deed een, uh, een beetje een vreemde oproep. Ja, hij wilde dat uh, Pakistan hem helpt om in contact te komen met Taliban. En niet zomaar Taliban, met de kopmannen van de Taliban. Het is natuurlijk wel een beetje gek dat uh, je aan een land vraagt van jullie hebben. Contact met de Taliban. Want dat wordt natuurlijk daarmee wel gesuggereerd. Maar is dat dan een, eigenlijk een aanklacht aan de premier van. U heeft banden met de Taliban of is het echt een serieuze oproep? Ja, dat is een beetje uh, lastig hoe dat precies zit. Want Karzai brengt deze week een bezoek aan Pakistan. Hij zal daar vredesonderhandelingen gaan voeren. Um, en afgelopen jaar is het natuurlijk wel een beetje bekend geworden. Osama bin Laden zat in Pakistan. Dat de Taliban en, en andere lieden van bijvoorbeeld ook van Al-Qaeda zich in Pakistan ophouden. En er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Pakistanse veiligheidsdiensten, de ISS, daadwerkelijk contact hebben met die Taliban-leiders. Dus het is aan de ene kant een aanklacht, aan de andere kant is dat ook weer een stap in de vredesonderhandelingen. Een beetje een dubbel verhaal wat dat betreft. Ja, het is een uh, moeilijke regio sowieso, uh, door de Taliban onder meer. Uh, uh, Karzai, die zit natuurlijk nu een paar jaar op zijn uh, post. Uh, to toont hij zich nu ook een goed leider? Ja, Kar Karzai is natuurlijk een, de president van Afghanistan. Daar gebeurt uh, ontzettend veel. Hij ja. toont zich in zekere zin een, een goede leider, want anders zit je er niet zo lang. Maar hij heeft natuurlijk ook de steun he, van Westerse landen. Uh, dat is denk ik wel ontzettend belangrijk om, om vast te stellen. De, zowel de Amerikaanse overheid als de Europese Unie steunen Karzai. Ondanks, of misschien wel dankzij, alle aanslagen die de afgelopen jaren daar geweest zijn. En geeft hem dat ook enig krediet in Pakistan? Ja, dat is niet helemaal het geval. Karzai wordt toch ook al gezien als een soort verrader. En zeker afgelopen jaar, toen kwam de Pakistanse president en premier... ...kwamen behoorlijk onder vuur te liggen, vooral van het leger. Onder de ogen van het Pakistanse leger werd Osama bin Laden vermoord door Amerikanen. En Afghanistan zou daarbij geholpen hebben. Dat is het verhaal tenminste wat de Pakistani geloven. Dus is het dan een bezoek dat de spanningen nog wel een beetje op scherp staan daar? Ja, de spanningen staan zeker op scherp. En, en Karzai wordt aan de ene kant gezien als... Um een, een, een, een bevriend leider. En tegelijkertijd wordt hij ook wel gezien als iemand... ja, als iemand die, uh, die een verrader is... Uh, die deelt en wilt zoals de oud-president van Pakistan, Musharraf met de Verenigde Staten, met de westerse wereld. Ja, ja. Pakistan, moeilijk verhaal. Uh, uh, uh, hoe moet het verder eigenlijk met Pakistan? Ja, kijk, Pakistan heeft ook nog een uh, bestuurlijke crisis op een andere plek. Dat is namelijk de premier, premier Gilani, uh, De premier die... Uh, ja, die wordt uh, nu weer verdacht van minachting van de rechters. Minachting van de rechters. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Want dat, dat kan dus. Ik weet niet, wat heeft gedaan? Ja, hij gedaan? Heeft ze uitgescholden? Nou, het zit zo. Uh, de Pakistanse president die heeft allerlei corruptiezaken tegen hem lopen. En het gaat om een half miljard dollar... wat op zijn rekeningen zou staan in Zwitserland. Nu heeft Gilani alle rechtszaken gesloten... En inmiddels heeft het hooggerechtshof in Pakistan gezegd... nee, dat kan niet, die zaken moeten worden heropend... maar hij legt dat vonnis naast zich neer. En het vonnis naast je neerleggen... betekent dat je uh, de rechters acht. En dat houdt in dat hij gestraft kan worden. En als hij gestraft wordt, dan moet hij ook aftreden. En dat kan hij niet naast zich neerleggen? Dat zal hij niet naar zich kunnen leerleggen. Nee, dan zal hij niet meer kunnen minachten. Dan moet hij gewoon um, ja, de, de rechters uh, geloven, vertrouwen. En uh, dat betekent dat hij aan de ene kant de bak in zal gaan. Twee jaar cel minimaal. Aan de andere kant moet aftreden. Er zijn uh, veel spanningen in Pakistan. En ze hadden het uh, ook al niet makkelijk. Hou het voor ons en uh, voor eigenlijk uh, de rest van Nederland. Vooral goed in de gaten. Want het is een gebied waar we misschien wel veel te weinig over horen. Dankjewel Cameron Oela. Zometeen natuurlijk ook weer te horen in Nu al wakker. Iedere week spreekt iemand bij nog steeds wakker de voicemail in van premier Mark Rutte. Waar dat meestal gaat over een actueel probleem, doen we het vandaag even anders. Want de premier is jarig. En dus hebben we een aantal mensen bereid gevonden de premier te feliciteren. Onder andere Lisette Meddens van de NJR. Zij ziet de premier graag naar de klimaatconferentie in Rio gaan. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Met uh, Lisette Maddens. Ik ben even om uh, u hartelijk te feliciteren vandaag met uw verjaardag... op deze hartstikke mooie dag, 14 februari, Valentijnsdag. En we hopen dat u vandaag ook genoten heeft van de prachtige taarten... die wij u uh, gebracht hebben... Um, maar die taart brachten wij natuurlijk niet zonder reden. Daar waren ook een aantal boodschappen bij. En dit was eigenlijk nog maar het begin. Want uh, die boodschappen waren namelijk van Nederlandse jongeren. Uh, en wij willen u namelijk oproepen om naar de uh, duurzaamheidsconferentie in Rio de Janeiro te gaan. Um, en daarvoor uh, hebben wij kaarten gebracht. Er komen er nog veel meer aan. U kunt alvast een voorproefje nemen uh, op de website. Kijk op www.desruttennaarrio.nl En dan ziet u waarom u... Waarom wij vinden dat u naar Rio de Janeiro zou moeten gaan. Alvast heel erg bedankt voor uw reactie en een nog fijne verjaardag. We bellen hem heel erg vaak en hij neemt telkens nog maar niet op. op onze jarige premier Mark Rutte zometeen aan het eind van het programma gaan wij een duit in het zakje doen. We bellen hem zo vaak s'nachts. dat ik eigenlijk ook wel vind, dat zijn vrienden van de nacht iets mogen inspreken bij onze premier Mark Rutte. Zometeen mogen wij iets tegen hem zeggen. Ik ben Benieuwd aan het bedenken wat we dan precies gaan doen. En ik hoop stiekem dat hij opneemt. Ja, dat zou een gaaf zijn. Maar dat zou wel het. weer niet. Uh, dan wat anders. Tennis. De tweede dag van het ABN AMRO toernooi in Rotterdam zit erop. Een teleurstelling voor de Nederlanders. Want zowel Igor Seisling, Robin Hazen als Timo de Bakker werden uitgeschakeld. Dick Springer, tenniswatcher van de Telegraaf, heeft dus waarschijnlijk geen leuke dag gehad. Goedenacht. Goedenacht. Was het afzien? Ja, daar gebruik je een woord wat misschien wel alles samenvat. Het was, uh, het was geen leuke dag en geen leuke avond. Voor de Nederlandse tennisfans althans. We hadden een uh, dag vol Nederlandse uh, activiteiten op de baan. Uh, je noemde ze alle drie al Igor Seisling, Timo de Bakker en ook onze held Robin Hazen. Alle drie in actie in de eerste ronde van het ABN AMRO tennissernooi. En ze zijn alle drie in de eerste ronde gesneuveld. Afzien dus voor de tennisfans. Ja, maar was het ook echt slecht tennis? Ja, dat is misschien nog wel het vervelendste van het hele verhaal. Je kunt verliezen, maar wel met de borst vooruit de baan verlaten. Maar eigenlijk hebben onze drie Nederlanders er vandaag niet al te veel van gebakken. Nee. Ze waren er zelf ook eerlijk over... Uh, en, maar dat maakte het natuurlijk extra pijnlijk. Je hoopt in ieder geval op een, uh, op een, uh, ja, een kolkende arena, zoals dat zo mooi heet in sporttermen. Je hoopt op publiek wat in de wedstrijd klimt, wat probeert om de Nederlanders boven uit te schreven. Maar eigenlijk is het de hele dag, en ook vanavond bij Robin Hazen, nooit zo ver gekomen. Ze gingen alle drie eigenlijk een beetje af door de zijdeur van Ahoy. En dat is een deur, daar wil je als tennisser eigenlijk helemaal nooit komen. Nee, zeker niet. Als het dan in Rotterdam is het grootste indoor toernooi van de wereld, maar vooral ook het grootste tennistoernooi van Nederland. Doen Nederlanders het over het algemeen toch wel nou ja, beter... dan in de rest Ja, Robin Haas had er na afloop van zijn partij... wel een, wel een paar aardige uitspraken over. Natuurlijk zei hij... Dit, dit is erger dan waar ook verliezen. Want dit is het toernooi waar wij Nederlanders... natuurlijk het liefst willen spelen... en het liefst willen presteren. Het probleem, zo zei hij, zit hem er misschien wel in dat wij moeilijk kunnen vergeten dat we in eigen land spelen. Dat neemt toch een, ja, een andere vorm van druk en zeker ook meer druk mee. En, ja, dat, het, onbewust neem je dat als tennisvertocht mee de baan op. Maar als ik dan terugdenk aan Raymond Sluiter, die had nog meer druk, want het was in zijn eigen stad Rotterdam. Ja. En die begon juist beter te spelen dan dat hij ooit gedaan heeft als hij daar eenmaal stond. Klopt, dat klopt. Uh, Raymond Sluiter was het voorbeeld van een tennisser... die uh, eigenlijk in eigen land het beste speelde... Uh, en, en, en buiten de grenzen wat meer moeite had. Dat is een, kunst, een, een, een kunstje, misschien wel een trucje. Uh, ze zouden wellicht eens bij Raymond Sluiter op bezoek moeten gaan... en vragen, hoe doe je dat nu? Want uh, de huidige generatie Nederlanders doet het eigenlijk... de afgelopen jaren al niet goed in eigen land. En dat is uh, vandaag in Rotterdam, is dat uh, helaas... Uh, ja, door alle drie bewezen. Ja. Nu is het uh, voor Nederlanders een heel belangrijk toernooi. Uh, morgen dan spelen de echte toppers... Berdic, Del Potro, maar vooral ook uh, Roger Federer. Is het ja. voor hun eigenlijk een soort snabbeltje... dit tussendoor, tussen de grote Grand Slams? Nou, dat is, dat is wat te zwaar. Hè? Het is een toernooi van aanzien waar de spelers wel graag komen... Uh, dat heeft deels ook te maken met de ambiance hier. Er staat hier een prachtig sportpaleis met een, met een grote hal. En er is veel publiek. Dat zijn ze in het buitenland wel eens anders gewend. Zeker in de eerste, tweede ronde en soms ook de kwartfinale. Spelen tennissers daarvoor half lege tribunes en soms nog minder gevulde tribunes zelf. Hier zit de bak altijd vol. De spelers komen hier graag. Uh, vinden het leuk om hier te tennissen. Maar... We moeten eerlijk zijn, ze zullen hier niet uh, naartoe komen met de gedachte... ik moet en zal alles geven daar, want oh, oh, oh, wat is het belangrijk. Er zijn hier natuurlijk ook heel uh, simpel gezegd... minder punten en ook minder centjes te verdienen... dan bij de grote Grand Slams en Masters. Zo simpel is het. Ja. Morgen dan wordt het de grote Vedere dag. Vedere voor, Vedere na, hij komt, ja. hij is, hij heeft een keer niet afgezegd... <laughs> en hij gaat er staan. Morgen is eigenlijk zoals ook al een beetje gisteren en eigenlijk al wekenlang is. Uh, het is Federer dag. Met alle respect voor Berdych en Del Potro. Ook twee top tien spelers die hier morgen in actie komen. Maar alles en iedereen ademt hier al een aantal dagen. Federer. Hij is gisteren voor het eerst hier binnen gekomen. Uh, gaf wat persconferenties, handtekeningen, sessies. En ze hebben dus een trainingsbaan. De tribunes bij de trainingsbaan zelfs een tijd moeten afsluiten. Omdat er zoveel rijen wachtende stonden dat ze vreesden dat het een uh, te groot gedrang wordt. De man is ongekend populair en uh, er is morgenavond, voor de mensen die denken dat ga ik nog even zien, die nu geen kaartje in zijn broekzak heeft, hoeft ook niet morgenavond meer naar al te komen. Er kan niets of niemand meer bij morgenavond. Om half acht speelt hij tegen Nicolaas Mahut... Een, een Fransman die we vooral kennen van die ellenlange partij op Wimbledon. Iedereen gaat er vanuit dat Federer wint. En het toernooi heeft dat ook wel nodig na de dipdag van vandaag. Het blijft toch een ontzettend fenomeen. Eigenlijk niet meer de allerbeste tennisser van de wereld. Want hij wint nooit meer echt de grote Grand Slams. Maar nog steeds uh, misschien wel de populairste. Ja, hij is, hij, is, hij is nog steeds een fenomeen. Hij is, je hebt helemaal gelijk, Anne. Hij is niet meer de beste van de wereld. Dat, dat roept hij inmiddels zelf ook. Maar zijn uitstraling is, is wel ongekend. Het is, het is een ambassadeur zoals de tennissport jarenlang niet meer heeft gehad. En wellicht ook jarenlang niet meer zal hebben. En alleen daarom al is het een feest om, uh, om naar de man te kijken. Ja, dankjewel dus voor veder. de analyse van vandaag. Hopen dat je morgen een ontzettend mooie veder. Berdig en Del Potro dag hebt. Dik springer, telegraaf... Uh, journalist en vooral uh, tennis, Wartje, dank u wel. Prettige nacht. En tot zover. Um, dan wat anders, want we hebben nog één keer in deze nacht... de muziek van uh, uh, muzikaal cabaret van Piepschuin. Er liggen allerlei blaadjes hier op de grond. Ze zijn druk aan het schrijven, zijn ja. overal mee bezig. En dat heeft een reden, want binnenkort uh, beginnen ze met hun nieuwe programma... in veel te strakke broeken. Nu live op Radio 1 in Nog Steeds Wakker. Piepschuim. 1, 2, 3, 4...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 Dikke mensen zijn bourgondisch. dikke mensen hebben lol. Met dikke mensen kun je lachen, maar ze proppen zich zo vol. Dikke mensen in de file, dikke, dikke mensen. mensen in de trein. Dikke in de mensen. rij bij de McDonald's, dikke, dikke mensen zo oh, zo fijn. Dikke, dikke mensen, hebben, dikke, dikke mensen met een hoed. Dikke, dikke mensen. mensen hebben smaak en ze koken vaak heel goed.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 Dikke mensen in het water, dikke, dikke mensen in de biep. Dikke, dikke mensen in theater. En dikke voelt u zich beledigd? Dikke dan mensen. wil ik dat u weet. Voelt dikke u zich nu aangesproken? Nou, ga dan maar op die eet. Het zou zo leuk zijn, dames en heren, als jullie gewoon gaan zingen hier in de studio. We hebben een partij voor jullie bedacht. Jullie wilden toch zingen, hoorde ik. De dunne mensen, dames en heren, in deze studio. En ook de mensen thuis zetten, de radio, lekker harder. Het mag. Komt-ie. De dunne mensen doen het volgende.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 Multifly, multifly, frikandellen, frikandellen, appelpunt, appelpunt, Frikandellen, frikandellen, bossebol bossebol frikandellen, frikandellen, extra mayonaise. Nu nog een keer met z'n allen. Multifly, multifly, frikandellen, frikandellen, frikandellen appelpunt, appelpunt, frikandellen, frikandellen, bossebol bossebol frikandellen, frikandellen, frikandellen, extra mayonaise Een, dus een uh, bescheiden applaus. Met z'n tweeën, maar ook een beetje voor onszelf. Ja, ja dat is uh, waak, waak een hele gekke situatie, Die in, uh, jou, jongens. De valse la la la, dat waren Martijn. Alleen maar doen de mensen hier. Hè? Dat, ja. dat waren wij. Ja, Ik hoor het ook uh, Kom op, mijn, even. op mijn koptelefoon. Ik dacht, ja. nou dat. Moeten we misschien straks nog even wat beter nou, doen? Ja, inderdaad. Kom maar vooral even bij zitten aan onze gezellige presentatietafel. Jullie zitten midden in de voorbereidingen van de nieuwe theatershow. Hebben Klopt. we nu eigenlijk een soort halve try-out meegekregen vanaf? Nou, een, een hele zuiverdaarsnoem. Hele... Hele... Ja, ja, ja. Nou ja. ja vier, vier nieuwe liedjes uh, ja. van de vijf. Ja. Ja. Nou, gelijk maar de, de eerste uh, recensie van jullie zelf. Hoe ging het? Vonden jullie zich tevreden over hoe de liedjes nu zo staan? En... Ja, het? Goed, het zijn theaterliedjes, Dus het is altijd voor de radio wordt het enigszins aangepast omdat je geen interactie hebt met het publiek. Die zitten tenslotte thuis, dus dat gaat niet. Ja, alleen dus, wij twee. Ja, ja. ja, jullie twee. Jullie deden het heel. Precies, dat was echt ja. fantastisch. Nou, wat mij heel erg opviel, was uh, al die blaadjes hier. Ik pak, ik pak er even wat bij. Ja hoor. Jullie maken er allerlei aantekeningen op. Dikke mensen, legging, dikke mens legging. Humor, beleefd, lol, vol. Staat er staan eigenlijk alleen maar woorden op dit papier. Ja, dat, is, uh, dat zijn de rijmwoorden. Dan gaat de rest meestal wel vanzelf. Okay. Meestal. Okay. <lacht> en, en dus en er zat u... dus één slippertje in uh, ergens al uh, Die heb ik niet gehoord. Nee, dat ik niet. Nee, nee. Nee. Nee. Maar ja, maak je daar toch... dan nog aantekeningen in gedurende zo'n nacht? Nee, nee, ja, het, is, het is meestal dat in het theater dan uh, de trio's dan, dan mag je hier en daar wat vergissen. En bij de radio is het. Uh, Net iets minder leuk, want je kan niks oplossen. Je kan niet zeggen, nou jongens, we doen het nog een keer. Het nee. is één keer en dat is dat moment. Dus vandaar dat ik voor de zekerheid naar wat woorden opschrijf. Ja, jullie zijn niet alleen bezig met uh, vol de voorbereiding. Jullie gaan ook een soort promotietour doen. Uh, in, in combinatie met het Nijmeegse theater De Lindenberg. Wat ja. gaat er gebeuren? Nou, we hebben een soort van residentie daar aangeboden gekregen. Dus we zijn een week lang de baas over De Lindenberg. En daar, uh, dat is een theater met uh, drie zalen, vier zalen zelfs. En we mogen daar programmeren, we mogen daar ons eigen lichtplan en geluidsplan schrijven. En, uh... en dat is wel heel erg te gek, want we, we hebben daar zaterdag onze uh, eerste voorstelling van, de, van, de, van de, in veel te strakke broeken. Maar uh, tijdens de week hebben we uh, ook nog twee uh, supermooie avonden. Eentje met Erik Koller uh, en eentje met André Manuel. Dat zijn echt wel onze, onze helden op uh, muziek- en theatergebied. En daar gaan we mee samenwerken, ja. dat is echt uh, fantastisch. En kunnen mensen daar nog heen? Er Dank zijn nog kaarten, nog ja. Kijk, dus ja. dat is... Uh... De try die zit bijna vol, maar de, de, de andere met André Manuel en uh, Nielikonda, die, ja, die zijn ook later pas geboekt, dus die stonden niet in de boekjes, dus daar zijn nog kaarten voor. En jullie hebben ook uh, de vorige show, hadden jullie een SRV-wagen omgebouwd? Uh, <lacht> daar dat dat doen we ons zomerfestivals ja. voor een deel in. Die kom je vast nog wel ergens tegen op de festivals. Die staat nu nog ergens in, dat is een winterstalling, maar die komt er ook gewoon weer uit. Ja. Dus, dus is binnenkort hard, uh... bij een theater bij u in de buurt. En nu vooral? Ja, houd piepschuim.com in de gaten en dan uh, daar staat alles op. Nou, mooi jongens, uh, piepschuim. Uh, blijf nog even zitten, uh, want wellicht dat we jullie hulp nog uh, kunnen gebruiken. Oh, want we zitten uh, tegen het einde van deze uitzending. We hebben verschillende mensen vannacht de voicemail van Mark Rutte horen uh, inspreken. En... Uh, ja, we hebben het eigenlijk zelf nog niet gedaan. Nee, terwijl we hem toch iedere week weer wakker proberen te bellen... met iemand die iets tegen hem wil zeggen. Lijkt het me nu wel goed dat hij de mensen... achter dat wekelijkse telefoontje leert kennen. Want het zijn de late uurtjes van zijn verjaardagsfeestje. Ja, ja ik, ik weet niet of hij het nog keihard aan het vieren is. En ik weet trouwens ook niet of er al een verjaardagsliedje... voor hem gezongen is vandaag. Nee, precies, want ik kan dat... me voorstellen dat iemand die het zo druk heeft... Ja, hij heeft allemaal dat... kritische vragen gekregen nou, laat vandaag. laten we hem gewoon eens gaan bellen in ieder geval. Mark Rutte. We krijgen vast... vast in over? zijn voicemail. Uw oproep wordt niet beantwoord. Ah, U wordt he? doorgeschakeld. Hij drukt hem weg. Volgens mij drukt hij hem weg inderdaad. Dit is de voorspel van. Zal, Mark zal ik Drukle. hem even inspreken? Ik het even inleiden. Ja, tip. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Dag meneer Rutte, uh, of mag ik uh, Mark zeggen? Excellentie. U spreekt met uh, Martijn Middel en Anne de Jong van Radio 1. Ja. Um, u heeft verschillende mensen op uw voicemail gehoord vannacht. Dat waren wij. Um, daar waren wij schuldig aan. Uh, maar we vonden het wel zo netjes om u zelf ook nog even te bellen. En wellicht dat we u kunnen verblijden met een uh, klein afsluitend. Verjaardagsliedje. Ja, want wij dachten, u heeft zoveel kritische vragen gekregen vandaag. Over, uh, over wat de PVV nou voor meldpunt ah. heeft gemaakt. Maar is er eigenlijk wel voor u gezongen? Nou, wij wisten het niet zeker. Dus ik dacht, wij dachten, laten we het zelf doen. En wij dachten aan. Lang zal die, die leven. Zal ik hem proberen? We zongen zo net niet echt zuiver. maar we gaan het nee, gewoon proberen. Als de okay. heren van Piepschuim nog mee willen doen. Ja, dat Ingeloo, zou heel erg fijn zijn. De presentatrice van Mel uh... Wakker wil dat vast ook wel doen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik probeer hem in te zetten, oké? Okay? Ja. gaat hij. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Hiep en de piep, hoera! Hiep en de piep, hoera! de piep, hoera! Dank u wel, meneer Rutte. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En tot. verbroken. Ja, toch? Dan kunnen wij ook een Broker. einde maken aan ons. Uh, programma, want het zit er weer op. Het is twee minuten voor vier. Zometeen komt het uh, nieuws van de NOS. Maar zometeen na het nieuws van de NOS gaat Radio 1 natuurlijk door. Radio 1 gaat altijd door. Dit keer natuurlijk, zoals gewoonlijk, met nu al wakker. Met onder andere Inelo Stol. Wat hebben jullie? Ja, goedemorgen. We hebben straks uh, in de uitzending André van Duin, want er komt een speciale tentoonstelling over de man. Zelf de André van Duin tentoonstelling en dan kun je onder andere het paard in de gang zien. En ook uh, Raymond Sluiter, bellen we over hem over het ABN AMRO tennis toernooi. En uiteraard bellen we over de Amerikaanse verkiezingen elke week. Hè. Kijken we daar op vooruit over twee weken weer voor verkiezingen en dus praten we met onze verkiezingsexpert in Washington. Wouter Zantingen, zoals iedere keer, Kamran. Worden net al even op uh, Radio 1 bij ons in de uitzending. Is er natuurlijk ook weer bij een goed gevuld programma tot de zes uur vanochtend. Geen enkele reden dus om te blijven slapen. Ook al gaat Martijn middel en ik gaan van de radio af. Ja. Het uh, volgende week is uh, Bastiaan mijn uh, vaste collega, hier in de nacht nog steeds niet. Dan mag jij nog een keer hier uh, samen met mij presenteren. Wellicht kunnen we weer gaan zingen. <laughs> nou, laten we dat eerst nog even goed doorspreken met onze leidinggeving. We hebben het erover. <laughs> Dank u wel voor het luisteren. Ik zou zeggen, blijf vooral gekluisterd aan de radio. Nog geen enkele reden om te gaan slapen. Volgende week, dan zijn we er weer met nog steeds wakker. Tot dan.